NOS Nieuws van 12 uur. Het geeft natuurlijk met het NOS niet langer van verkrachting. Of hij nu weer kan gaan en staan waar hij wil is nog niet duidelijk. Assange zocht in 2012 zijn toevlucht in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij hield vol dat de verdenking een voorwensel was van Zweden... om hem aan de VS uit te leveren. Daar wordt hij verdacht van het verspreiden van geheime staatsdocumenten... via Wikileaks. Informateur Schippers heeft een korte pauze ingelast in de formatie. Vandaag wordt er niet onderhandeld... De partijen hebben de afgelopen dagen hun voorkeur op tafel gelegd... maar geen van de varianten kreeg voldoende steun. Schippers geeft de partijen tot maandag de tijd... om na te denken over hun tweede en derde voorkeur. Incassobureau Justitia gaat een andere toon aanslaan... tegen mensen die een rekening niet hebben betaald. Er wordt niet meer meteen met gerechtelijke procedures gedreigd... als mensen niet snel betalen. Interim Justitia denkt dat deze aanpak beter werkt... en spreekt van sociale incasso...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 De Ronald Reagan gaat oefenen met Carl Vinson, die sinds een maand in de regio is. Noord-Korea lanceerde vorige week opnieuw een raket, die ook zou kunnen worden uitgerust met een kernlading. De Verenigde Staten verwachten elk moment een nieuwe test. Het weer vanuit het zuidoosten regen, vrij veel wind en het wordt een graad of 17. In het weekend geregeld zon, vooral morgen nog een bui. Zondag droog en dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Almere naar Utrecht staat tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt... een file van 4 kilometer die ongeveer een kwartier vertraging oplevert. Er staat er namelijk een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Wild enthousiaste gast ook die we hadden. Eh, dankzij de gezelligheid hier in de studio. Dan gaat de tijd snel. Dat weten we allemaal. Eh, maar we gaan nog een uurtje door met eh, sport luncht, Want ook sporters moeten lunchen. Dat is heel gezond trouwens. En eh, ik geef eh, zo het woord aan Irene. Niet nadat ik nog even heb gezegd dat altijd nog hier aanwezig is in de studio. Onze gast van vanmorgen. Onze hockeystuk. Kim van het Hof. Kim. Ja, je moet Je moet weg, hè? Ja, ik moet het naar, naar, naar het werk, ja. Mijn patiënten, die heb ik al doorgeschoven, dus het wordt een drukke middag. Ja. En uh, ja, dus ik ga afscheid nemen van jullie. Ik vond het hartstikke leuk. En nou. uh, misschien tot de volgende keer. Je komt uh, vast nog wel een keer. En ik uh, moet even zeggen dat uh, onze andere presentator Ron peerboom Poller gaat ook weg, want die uh, voelt zich niet helemaal uh, lekker. Dus die gaat lekker naar bed, denk ik, of... Nou, in ieder geval, die gaat relaxen. Dus, maar in ieder geval, jij hartstikke bedankt voor je komst. En uh, nou, wellicht kom je nog een keer uh, gezellig langs bij ons. Ja, lijkt hartstikke leuk. Graag gedaan. Oké. Okay. Nou, Irene, ja. uh, wou je beginnen met, uh, met nieuws? Of, of zeg je van nou, draai nou, eerst maar even een plaatje? Ik, doe maar een plaatje en dan uh, zullen we ons het nieuws uh, even tot ons nemen. Nou, ik hoop dat het weekend uh, wat het weer betreft een beetje leuker verloopt. Uh, en dan maandag maar weer regen. Ja,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 I don't belong Walking around Some kind of lonely cloud Rainy days and Mondays Always get me down Funny but it seems I always wind up here with you Nice to know somebody loves me Seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. Who loves me. What I feel is come and gone. Carpenters, rainy days en Mondays, Maar we hopen voor het weekend op mooi weer hierheen, toch? Dat het maar droog blijft. Eigenlijk. Zo is het, het is eigenlijk. Toch, ik lees trouwens net uh, over voetbal. Jullie hebben natuurlijk... Uh, jullie praten alleen maar over voetbal. Maar ik lees net dat Monaco uh, een bod van 75 miljoen heeft weerstaan. Van Kilian Mappé. Mbappé, ja. Jij zegt het beter dan ik. Maar in ieder geval de 19-jarige aanvaller... die werd kampioen in Frankrijk... en haalde de halve finale in de Champions League. Maar, uh, nou... Uh, er is een bot van 75 miljoen neergelegd bij Monaco... maar de Monogasken hebben dat opzij geschoven. Ik vind het nogal wat. 75 miljoen. Genoeg geld daar, toch? Heeren, wat vinden jullie ervan? 19 jaar. Ja. Er zijn dagen dat ik het niet heb. Uh, <laughs> Het is een hele goede voetballer, maar hij is 19 jaar. Uh, ja. ja, Hoe lang houdt hij dat vol om zo, zo goed te zijn? Uh, bij de ene duurt het hele carrière... bij de andere is het na één jaar uh, weer klaar. Dus, uh, ja. Afwachten. Laten we nog maar een jaartje bij Monaco blijven. Net, ja, net jij vindt die, het te jong Dit is die sterker van Ajax. Laat ze nog maar een jaartje rijpen. Ja. Ik vind dat soort bedragen belachelijk. Punt. Ik bedoel, uh, 100 miljoen voor uh, Pogba. En uh, hij zit nou wissel. De realiteit is een beetje uit het oog verloren binnen de voetballerij. Zeker als je kijkt dat uh, een club als Real Madrid een, een schuldenlast heeft van 4, 450 miljoen euro. Maar wel gewoon weer een speler van 20 miljoen euro kan halen. En dan hebben we het over fair play. Nou, de enige die nu fair play doen, dat is Nederland, geloof ik. En, uh, en de rest... Uh, maar ik ik ben een leek. Hoe ga je dat oplossen? Hoe kun je dat, hoe kun je dat doorbreken dat er zulke belachelijke bedragen worden betaald? Uh, toen meneer Platini werd gekozen voor de FIFA... Uh, dat is denk ik al vier, vijf jaar geleden inmiddels... Dat had hij dit hoog op zijn agenda staan. Maar ja, we zijn nu vijf jaar verder en er is nog steeds niks veranderd. Dus waarschijnlijk gaat het ook nooit veranderen. Nee. Dat is alleen maar erger. Ja. Ik denk dat de druk van buitenaf ook erg groot ja, is. Ja, commercie is niet zo erg. Ik bedoel... Uh, uh, op het moment dat uh, Bill uh, uh, gekocht werd door Real Madrid voor 100 miljoen, uh, was, die, uh, was de omzet al 250 miljoen in, in de verkoop van de shirt en uh, merchandising. Alleen ik vind het wel zo, hoe kan het in godsnaam zijn dat een club uh, bijna 500 miljoen in de rood staat en toch gewoon uh, uh, kan voortbestaan, terwijl in Nederland, als je je begroting niet rond hebt, krijg je zes punten in mindering. Maar Ted. Het... Ajax heeft een begroting van. Nou, ja, uh, 45? Ja, misschien. 60 miljoen? Nee, nee, ik denk niet eens. Ja, nee. Nou, voor mij zit het wel wat hoger. Ja, nee, de ja. begroting is iets ja. hoger. Maar het, het, wat de spelers die erin staan, is 22 miljoen. Ze ja. staan wel in de finale. Ja, daarom. Dus uh, niet, niet van het hoogste niveau, maar uh, het, het kan dus wel. Alleen, ik vind de. Sch de de, de voetbalwereld is een beetje scheef, uit elkaar gegroeid. De, de verhoudingen liggen zo scheef. En uh, wordt bijna niet meer leuk om naar te kijken. Ik, nee. ik kijk liever naar amateurvoetbal. Ja, het, erge is, het erge is natuurlijk dat de ploegen met het geld en de grote schulden... die, die be beheersen dus de Europa Cup 1, de Champions League. Maar ja, nogmaals, Ajax staat wel in de finale van de Euro. Ja, we moeten ook niet vergeten dat Ajax wel een positief uh, zal heeft van, van plus 100 miljoen. Ja, en aan het, aan het eind van deze week van plus 200 miljoen, ja, want uh, ja, er gaan een paar dat, maar, We, we worden, zitten he? dus wel in de plus met Nederland en, en ja. inderdaad, die 500 miljoen in, in Spanje, die, uh, ja, die eigenlijk voor altijd zullen blijven staan, denk ik. Ja, dan ja, doen we toch eigenlijk helemaal niet verkeerd als Nederland zijn en Dan uh, opleiden voor de rest van Europa, maar... Uh, we doen het zeker niet verkeerd. Nee, precies. Over geld gesproken, die Van Gerwe, die dus gisteren gewonnen heeft. Ja, zo bizar was dat. Die, die staat nu gewoon ook in de, in de miljonairslijst van de quote. Ah, dat is echt bizar. Hij zat 7-2 achter gisteren. En dan kon hij gewoon tot 11-10. 11-10 wint hij, maar komt tot 10-10. En toen maakt hij Peter Wright maar één ja. klein foutje... Eén klein foutje, jij hebt de 7 gemaakt. Ja, maar in die 10-10 in maakte hij één klein foutje en toen was het ja. klaar. Schitterend. Ja. Maar goed, hij is binnengekomen op nummer 100, op de quote, uh, dus de laagste notering. Ja. Maar, maar iedereen heeft Ireen, Ireen, 7 jij, miljoen bij elkaar geprikt. Jij en ik mogen ook niet klagen natuurlijk, want nee. het geld wat wij voor deze uitzendingen krijgen is ja. natuurlijk fenomenaal. Waanzinnig, waanzinnig. Ja. Ja, nee, er is goed. geen lokale omroep die zoveel betaalt als CFM. <laughs> <Ja. hè? laughs> Ja, waarom ja. denk je dat ik technicus ben hier dan? Ja. <laughs> en blijf. <laughs> ja. Nou, uh, we gaan maar even een muziekje luisteren. Laten. Nee, nee, nee. Maar, maar even oh, nee, wat, even wat, wat berichtjes doordemen. En dan wil ik commentaar uh, van de mannen hebben. Uh, van Ted en van, uh, van Justin. Uh, Nigel zou er ook zijn, Nigel Berg. Maar die uh, is hard aan het werk. Uh, nog even terug naar dat kunstgras. Want Kuit zegt, kunstgras is het gevaar voor het Nederlandse voetbal. Ja, hij doelt daarmee... Uh, God, ik heb het gisteren nog gelezen. Uh, dat Nederlandse topvoetballers eerder voor het buitenland kiezen. Dat had ik eruit begrepen. Omdat ze het niet prettig vinden om op kunstgras te voetballen. Exact. Ja god, uh, er zijn geloof ik twaalf aanvoerders van de eredivisieverenigingen. Die hebben geroepen dat het uh, kunstgras uh, moet verbannen worden uit de eredivisie. Daar ja. uh, ben ik het ook mee eens. Alleen dit vind ik een beetje vergezocht. Maar de vier die het hebben, die blijven natuurlijk altijd tegen. Die gaan hun veld niet van. Excelsior gaat echt geen gewoon gras neerleggen. Nee, het schijnt te duur te zijn. Ja. Nou, welkom in Nederland. Ja. Als zoiets een, een licentie-eis wordt, dan heb, je, dan heb je er niks meer over te zeggen. Dan, dan moet je wel. En, uh, ik ben het wel mee eens. We hadden het straks over, uh, over Barcelona, dat we daar waren in de winter. Uh, dat je daar uh, eigenlijk alleen maar kunstigersvelden ziet. En in, in, de, in de La Liga zie je eigenlijk alleen maar gras. Hè? Want dan mag, we mogen ze niet op kunstigersvelden spelen ja. volgens mij. Ja, ik vind op een hoogste niveau hooi gras te hebben. En het kan te duur zijn, maar als amateurverenigingen een redelijk kunnen onderhouden. moet de Profsclub het ook gewoon kunnen. Punt. Dolberg gekozen tot talent van het jaar. Ja, zwaar terecht. Dit? Als veinhoeder moet ik toegeven dat het volledig terecht is. De balaanname van deze man is fenomenabel. Na, nadat hij de bal heeft aangespeeld gekregen, ligt hij altijd goed. Uh, 9 van de 10 keer staat hij op de goede plek. Uh, alleen iets meer emoties zou ik wel graag bij hem willen zien. Maar het is echt een, een top, top voetballer. Hij hey, is een van de mannen die genoemd wordt als... Uh, dat hij een transfer gaat krijgen. Ja. Ja? Hoe erg zou dat zijn? Uh, nou ja, Ajax kennende staat er wel weer een volgende klaar. Alleen ik, ik, als ik hem uh, zou mogen adviseren... blijft nog lekker twee jaar in Nederland voetballen. Exact. Die, uh, die bankrekening die wordt toch wel gevuld. En, uh, maar ja, goed, een speler wil ook het hoogste haalbare. Uh, maar ik zou zeggen, joh, minimaal nog een jaartje in Nederland. Datzelfde geldt eigenlijk voor Sanchez, hè. Die zegt zelf dat hij niet gaat. Ja. Uh, Ajax heeft een vraagbedrag van 40 miljoen. Maar er is inmiddels al 60 miljoen geboden Chelsea. ja. Ja, en dan goed. kan hij zelf wel zeggen dat hij wil blijven. Sa Sanchez is natuurlijk van, van een aparte klasse. Dat 21 jaar volgens mij dat hij is. Zo sterk, zo groot, maar ook zo volwassen in zijn spel. Uh, maar ook bij die spelers zie je dat hij heel veel moeite met kunstgras heeft. Want uh, hij viel compleet door de man toen ze op kunstgras speelden. Voor mij bij Excelsior. Nou, geen speelpaas was goed. Normaal was het een sterke punt. Uh, ja, daarin merk je gewoon dat, dat inderdaad uh, die spelers... inderdaad sneller de stap naar het buitenland willen gaan maken... Maar ook dat hoort erbij. En ik zou zeggen, één jaar, anderhalf jaar... Euh, dan is hij ook weg. Mm -hmm. Goed nieuws. Zinkgraaf is terug bij Ajax. Moet hij spelen? Nee. Ted, moet hij spelen? Uh, geven geschorst, hè, meen ik? Ja. Uh, wat, wat is nu de oplossing als Zinkgraaf niet wil spelen? Ah, ik ben nog steeds een, een groot fan van Jairo Riedewald. Oh, ja. uh, en ik vind dat Kenny Tate op rechts hoort te staan... En dat vind ik het hele zoen al. Uh, dat zijn backs. En Riedewald wil graag het zender spelen, maar ik vind het een hele goede back. Explosief, snel, jong. Nou, volgend jaar speelt hij zeker, want uh, de huidige rechtsback gaat ook weg. Uh, uh, strikken omheen, ik breng een persoon, Dat persoonlijk uit. Het enige wat me wel opviel uh, van Riedewald tegen Olympiek. Uh, dat hij een paar keer uh, volledig uh, uh, weggesprint werd. En dat um, ja, werd er wel goed opgelost door de licht. Ja. Uh, alleen, ja, God, kijkend naar uh, de voorhoede van Manchester, is ook ook heel veel snelheid. Dus dat is het enige uh, aandachtspuntje wat Riedewald betreft. Kijk, aan de bal fenomenabel, uh, ja, maar, maar, maar zonder bal kwetsbaar. Ja. Ja. Even een ander berichtje. Kiki Bertens staat in de kwartfinale. Leuk. <laughs> ja, dat is hartstikke leuk. Hè? Maar dan het allerleukste nieuws. Het Haarlemse College van BMW wil twee keer 40.000 euro beschikbaar stellen... om de kans op een doorstart van de honkbalweek Haarlem in 2018 voor te krijgen. Ja, ik, ja ik, sinds mensenheugenins uh, is dat toen er al. Ik, als kleine jongen uh, wist ik al van het bestaan. Ja, dat zijn dingen die moeten gewoon blijven. Er is ook een plaatje van, hè? Kleine jongen. Ja, <laughs> Ja, ga ik niet draaien, hoor. <laughs> hey, ik ging uh, vroeger met mijn opa altijd. en ik, ik weet een maatje van... Ik denk altijd met zijn opa. Zijn opa is nu overleden, dus die hebben er hele mooie herinneringen aan. Ja, het zou toch schitterend zijn als, uh, als het inderdaad weer, weer terug kan komen en dat hij over een jaar of wat uh, zelf met zijn kinderen en met zijn kleinkinderen op een gegeven moment... Uh, ja, weet je, zijn mooie herinneringen. Ik vind het een schitterend, uh, schitterend evenement en ik, ik, het hoort bij, bij Arnhem. Even terug naar Ajax, naar de finale. Ted zei net, ik ben vrij in orde, maar ik ben blij dat ze in de finale staan. Het verandert toch een beetje in Nederland, denk ik. Binnenkort kunnen we toch gewoon weer met Ajax en Feyenoord supporters op de tribune. De, ja, ik, de klassieke spelen. Ik denk dat met name nu te maken heeft ook. Hè, in Nederland zijn we heel erg bezig op dit moment met uh, die coefficiëntielijst uh, Door die finale plek. En als we dan winnen, dan heb je een grote kans dat je op die tiende plek terechtkomt. En dan heb je uh, direct de picket weer terug. Uh, Feyenoord is. Uh, Vinden het misschien leuk. De meesten vinden het leuk dat, dat Ajax in die finale staat. Uh, Ze geldt eigenlijk voor heel Nederland. Ja, weet je, het is toch Nederlands voetbal, daar heb je helemaal gelijk in. Maar uh, ja, de, de Feyenoord supporters moeten inderdaad weer terug in de arena, maar wel in het uitvak. Ik ben, uh, ik ben uh, echt Ajax-iet. maar ik ben echt blij dat Feyenoord kampioen is geworden. Nou, dat is verrassend. Nee, dat is niet zo verrassend. Het is alleen maar nee, al goed voor Nederlands voetbal. Het. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, want ja. we hebben nu in ieder geval de kans op twee... maar ja. misschien wel op drie Nederlandse vertegenwoordigers in de Champions League. Ja, klopt. En dat zag er aan het begin van het seizoen niet uit. We dachten dat we helemaal niemand kregen. Ja. Nou, dus De laatste vijf jaar hebben we natuurlijk met z'n allen geroepen... dat, uh, dat er no nooit meer een Nederlandse club in een Europese finale zou staan. Nou ja, we zijn, uh, we zijn er gewoon bij in Stockholm uh, woensdag... Uh, maar nogmaals, ik denk dat we het heel goed gaan doen daar ook. Ja, en uh, voor Feyenoord, kijk, als je ziet wat het maandag teweeg heeft gebracht... 140.000 man in, in Rotterdam. Eén groot feest. Volgens mij waren nou, er veel meer, hoor. Ja, nou ja, de, officieel. <laughs> dat zou best kunnen, ja. Ja, ja en uh, dus qua beleving van Nederlands voetbal is natuurlijk uh, ja, super. Irene, weet jij waarom de finale van woensdag zo uh, bijzonder belangrijk is... voor Edwin van der Sar? Geen idee. Wat ga jij vertellen nu, de tweede? Oh ja, ik. ja, nee, het is heel grappig, want de, die heeft namelijk bij beide clubs uh, successen gehaald. Ah ja. Bij beide clubs de Champions League gewonnen, toch? Ja, en hij heeft gewonnen. En dat wil die woensdag weer. Maar nu voor onze club, ja, echt... niet voor die, voor die Engelse. Ik vind het overigens wel echt een hele, hele uh, spontane, goede directeur. Johan, uh, als, als jij op televisie uh, het emotie er, eruit kan klappen we staan in de finale dat, dat is schitterend ja, maar, luister nou, al die jonge jongens hè? Overmars, Edwin nou, en, en er zijn nog een heleboel meer die die club draaien je, je, je ziet nu in, in het voetbal dat, dat de oude trainers die, die uh, zijn eigenlijk uitgerancierd zitten: Wenger, uh, Mourinho allemaal klaar, het is allemaal de nieuwe lichting dat zie je bij ons ook weet je, uh, met Laurens en, en met Ted ik moet alles maar Piet, Piet Keur was natuurlijk al wat, wat ouder dan de trainers die we nu hebben. En je ziet gewoon dat er met een jonge groep en een jonge trainer... Het werkt wel gewoon. En, uh, doordat we een jonge trainer hebben, krijgen we ook steeds meer jonge jongens erbij. Die tijd nog kennen van vroeger. En, ja, het, het werkt gewoon, het, het is heel belangrijk. Zandvoort wordt in ieder geval gewoon kampioen. Niks, geen nacompetities, huppeta hey. Nou, we gaan niet zeggen dat we kampioen worden, want dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Want dit jaar worden we kampioen, dit jaar worden we kampioen. Maar uh, je, je weet niet wat er gebeurt. Misschien uh, is er bij VVC wel hetzelfde gebeurd. Is er bij, uh, uh, noem maar uh, een tegen Er kan bij VVC, bij, bij VVC gebeuren wat, uh, wat er gebeuren moet, maar die... Uh, nou, die God, ik, VVC blijft dan. altijd een, een heikelpuntje in het seizoen. En... Maar geen mentaliteit, hè? Dat is duidelijk. Nee, maar het is altijd, het, je gaat altijd met, met een bepaald uh, gevoel naar VVC toe. Het, het, is, het, het is niet alsof je naar uh, uh, VEW rijdt. dan zit je heel ontspannen, maar VVC heb je toch altijd wel een gespannen gevoel. Uh, en thuis in dit de hele voorbereiding. Ja. Zolang jij op vrijdagavond niet in de halterstraat bent met je team, zal ik zorgen dat het allemaal in orde komt. En er zijn trouwens oude trainers die zijn ook heel belangrijk voor het voetbal. Hoor. Zeker weten. Zeker weten. <laughs> Ja, was het Rob de Nijs nou die het van Den heeft gepikt... of heeft Den het van Rob de Nijs gepikt? In elk geval zitten ze net zoals wij hier gezellig in de studio... warm naar buiten te kijken naar de regen en de ellende... en de Rob de Nijs op zijn zolderkamertje... en dat doet Den Vogelburger in Engels. you Er wordt uh, buiten de uitzending om heel veel gereageerd op Facebook over deze uitzending. Irene. Is dat zo? Ja. Dat en mis ik dan weer Waar even. blijft Irene, vroeg er Nee. <laughs> ja, serieus. Nee, dat is nou, een geinje. je laten zien? <laughs> <laughs> Ga je gang, geen? Nou, maakt niks uit. Nou, ik wil het eigenlijk even, want het is toch best wel een beetje koud. Zeker vergeleken bij wat we woensdag, hè. Woensdag hadden we een ontzettende warme dag. Heerlijk. Maar uh, ik las in de Zandvoortse Courant... Uh, dat er een, uh, een dame, namelijk Annemiek Kolvergers... Uh, bezig is met de geschoren wol... Uh, van uh, de schapen bij, het, um, bij de kinderboerderij van uh, Centerparks... om die tot uh, iets leuks te maken. En zij heeft slofjes daarvan gemaakt. En dat vind ik wel ontzettend leuk dat ze dat uh, doet, trouwens. Ik heb ook van die handgebreide slofjes uh, thuis liggen... die erg prettig zijn in de winter... Maar goed, dit even een gek berichtje. Uh, wat we niet moeten vergeten is natuurlijk de Max Verstappen. Die dit weekend uh, echt het, wieken, het, het dorp helemaal vol gaat uh, bouwen. Met mensen, met auto's, met lawaai, met van alles. Er is zaterdag een toernooi uh, op, uh, op, het, uh, op de golfbaan. Waar ik uh, ook aan mee uh, mag doen. Ja, ga je nou in je groene blazen? Want die heb je vorig jaar gewonnen. Uh, het, het, de Green Jackets, ja, die heb ik vorig jaar gewonnen. Dat, uh, dat is waar, uh, maar die moet ik nu verdedigen, maar ik vrees uh, dat dat uh, uh, niet helemaal gaat lukken weer om hem binnen te takelen, want uh, het was wel een beetje een gelukje ook voor, voor ja, vorig ja, jaar. Dat zeggen alle winnaars, het was een gelukje. Ja, nee, ik, ik, ik, ik had een team met een hele goede dame, Tanja, en uh, Tanja die speelde fantastisch en die heeft mij er eigenlijk doorheen getrokken en maakte in de play-off een klein foutje... waardoor ik dus verder kon in de play-off. En toen maakte iemand anders een foutje... en uiteindelijk won ik hem dus met één punt uh, verschil. Ja. Dus ik was uh, de, de winnaar van de Green Jacket uh, dit jaar. Ja, dankjewel. Dat uh, was wel heel ja. bijzonder. Maar goed. In ieder geval, uh, wij hebben de mensen daar ook gewaarschuwd... dat zij uh, vooral of heel erg vroeg... of met de fiets of met de trein... of in ieder geval niet met de auto moeten komen... want je gaat het niet redden, want het loopt echt vast. Daar kun je echt uh, donder op zeggen dit weekend. Weet je wanneer het ook vastloopt? Op 10 juni. Dan is bij RCH de finale van de 123 Cup. Ja. Daar zijn dan ook twee bijzondere wedstrijden. Het RTL uh, Sterrenteam speelt daar. Maar er spelen ook om 12 uur de kleintjes. En dan nou krijg ik net een heel vreselijk bericht. Want ik had een paar HFC-jongetjes in dat team gekozen. Het uh, Haarlem team. En die hebben een toernooi. En die, dan, dan wordt er gewoon afgemeld. Tegelijkertijd. Dat. Ja, dat is toch belachelijk. Ja. Dus, maar daar gaan we even wat aan doen hoor. Want dat kan niet. Dat is in, uh, in juni hè. Dus, uh, ja, 10 juni hè. 10 juni ja. Zet er, maar, maar dan loopt het vol bij RCA. Hè? Want de kaarten zijn bijna uitverkocht. Ja. Ook een speciaal uh, toernooi. Meneer Luijten. Ja. Die vrijdagavond als ik je in de stad zie schop ik je naar huis. <laughs> ja, goed kijk. We uh, moeten trainen voor die derde helft. Want ik heb allemaal berichtjes over die derde helft. En, uh, die wedstrijd die maakt die, jongen, die jongens niet zoveel uit, volgens mij. Tegen die allstars Of tegen die uh, sterren team. Nee, uh, even, al gekre, dat is ook schitterend dat zo'n evenement georganiseerd wordt. Uh, onder 23 Cup is, uh, is, vind ik een, een, een tasje initiatief. Je, een tijdje wegwijst uit de regio. En, uh, ja, ik vind het heel bijzonder dat, dat, dat ik gevraagd ben om met de, met de all mee te doen. Ja, je hebt je ingekocht. Dat zouden we niet zeggen. Dat zouden we gewoon tussen ons houden. Dat vind ik dan weer lullig van je. Ja. Maar even nog uh, na dit weekend. Het volgende weekend dus. Daar wil ik nu wel vast wel wat over zeggen. Is namelijk de hotsknots Begonia toernooi uh, weer hier. Dat is het 25ste jaar dat men dat organiseert. En op de vrijdagavond is er een uh, fantastische wedstrijd, namelijk Oud-Zandvoort tegen Oud-Ajax. En, uh, ja, en daar spelen de wat hoor van die boys. om half acht en daar zijn niet de minsten die daarbij uh, komen. Want ik lees hier eventjes uh, de broertjes, de boer, de broertjes Witsche, Kiki Moussamba. Moussamba, Musamba, ja, ja, ik ben natuurlijk slecht in mijn uitspraak van de voetballers, maar dat moeten jullie me maar vergeven. Maar nou, dat verandert wel. Ja, dat komt Nog vanzelf wel een paar goed. van die uitzendingen hier en je weet het. Ja, maar het, het mooie van deze wedstrijd is dat de toegang is gratis. Het begint om half acht, dus als je er zin hebt om iets heel bijzonders mee te maken, moet je zeker daar naartoe komen. En de afloop is het bloedgezellig in de kantine. De DJ, hè? Wie ja, komt en, daar? En een geweldige barpersoneel. Geweldig party. Maar ik wil Ted er even over horen, Ted, want het is wel een heel bijzonder toernooi, hè, ieder jaar. ja. 25 jaar geleden begonnen bij de, de, de overkant, bij uh, Z75 toen nog. Het uh, Piet Ruigogt kernooi heette het toen nog. In de jaren lang uh, daarna veranderd uh, naar Hotsknot. Uh, reuze gezellig. Uh, ja, uh, twee daags, uh, de vrijdag, dan komen al die eerste ploegen van, uh, van, uh, vanuit Brabant, Limburg, uh, Friesland. En die kamperen het hele weekend of zitten in, uh, in Centerparks. En het gaat door tot, uh, tot zondag. En de zaterdagavond is het altijd een, uh, een feestavond. Het eten wordt verzorgd. En uh, ja, meestal druppelen ze dan na twaalf uur uh, door het dorp in. Ja. En proberen ze zich zondag nog staande te houden op het veld. <laughs> Vanaf 11 uur. Maar en. overigens is uh, s'avonds wel uh, uh, Van Kessel Band. Ja. Is daar. En dan ja. kan je zeggen, die hebben we ook al een keer op de golfpaar gehad. Op een avond. Ja, die top. zijn fantastisch. Ja, die spelen echt super. Ik heb trouwens straks uh, ook nog een... Uh, een band die ik wil voorstellen, maar dat doen we zo rond maar waar kwart komt voor twaalf. Waar komt die naam of kwart voor een hotsknossen, boemeldoemel. Bertje Jacobs, ja. uh, trainer die uh, onder andere Vitesse heeft getraind, mm -hmm. die heeft het ooit eens uh, in een interview na een wedstrijd heeft hij dat. Uh, die had wel zo... meer teksten. Ja, <laughs> ja, en de uh, begon. Begonia. Het komt eigenlijk neer op uh, ja, uh, voetbal zonder lijn. Uh, de ballen naar voren knallen en erachteraan rennen. Nou, er en er staat hier uh, voetbal dat gespeeld wordt zonder vakmanschap. Nou, bij deze. Mooi. Maar er lopen heel <laughs> wat ja, mannen met vakmanschap een op dat veld toch. Ja, ja of zeker op vrijdagavond. Ja. Uh, als oud Ajax uh, uh, te gast is. Ja. Leuk ja. hoor. Ja. Geweldig toernooi. Ja, zeker weten. Nou, iedereen er naartoe. Ja, maar goed, dat is dus na dit weekend. Dus ja, eerst ja. Uh, ja, uh, Jos Verstappen dit weekend. En dan, uh, pardon Markt. Dus zo. Ik, is, Jos, Jos is trouwens ja, aangenomen hè, als koud bij de internationale organisatie. Oké. Okay. Die is ook bezig nu. Nou, ja, dus die, en, de, en Max brengt zijn hele familie mee. Hè? Precies. Ja. Dus dat wordt uh, zeker gezellig... Uh. Niet te nee, nou ja, goed. Als je niet gedanst hebt op dit nummer... dan zegt het je misschien niet zoveel. Maar goed. Ik kan helemaal niet dansen. Nee, nou, daar dat weet ik niks van. Dus Prouds, eh, over... Er wordt, wordt feestelijk gereageerd op deze uitzending. Op Facebook heb ik al gezegd. Hè? Ja. Er zijn mensen die zeggen... kan die Justin Luijt in zijn mond houden? <laughs> nou, goed. Nog even over uh, de, de, de golfbaan. Uh, ik moet zeggen golfbaan. Want ik, ik golf, maar op de kennen me daar golven ze. Uh, daar is een, De Partij van de Dieren is, uh, eist opheldering over het doodschieten van konijnen... die schade veroorzaken aan de baan. En men vindt dus dat uh, de partij zegt... dat ze gewoon een speciaal hekwerk uh, moeten plaatsen. En dat zou genoeg zijn. En noemt het doden van de dieren overbodig of onnodig. Nou ja, goed. Uh, ik weet het niet. Maar als je last hebt van konijnen, dan mag je er toch wel wat aan doen. En of dat dat nou schieten is of op een andere manier ervan afkomen... Op zijn tijd was ik ook een konijn. Oh ja, een, een zandhaas. <gacht> wat vind ja. jij ervan, Ted, van dit uh, bericht? Ja, uh, god, wat, wat, wat, wat moet je ermee? Uh, als het op een humane manier kan, uh, graag. Maar uh, waarschijnlijk is dit op dit moment uh, de enige oplossing. En ik moet zeggen, ik laat vaak mijn hond uh, uit in dat stuk duinen. En dan hoor ik inderdaad s'avonds uh, de jagers uh, dat ze aan het knallen zijn. Ja. Maar als er zo'n hek kan komen. Uh, en het kost geen miljoenen. Ja, dat kost geen miljoenen toch. Nou ja, konijnen die zijn wel heel knap in het graven hoor. Want ja, ik bedoel, als je ja. thuis een uh, hek in je tuin maakt om je konijnen binnen te houden... dan hebben ze dat toch in een week toch ook wel weer uh, ja. gewoon weggegraven. Dus uh, dat is een beetje lastig. Justin, maar... wat, wat weet jij van konijnen? We hadden vroeger een konijn thuis. Ja. ja, maar die maakte op een gegeven moment een flikvlak en die Het was ik klaar met konijn. Nee, verder ik heb ik niks <lacht> flikvlak. Ja, ja die had niks in door... de doos of zo. <lacht> maar het is wel een les, hè? Dat je nooit moet flikvlakken. <lacht> <lacht> flikvlak is dodelijk. Uh... Overigens uh, heeft de Zandvoortse Courant een oproep gedaan aan alle sportverenigingen, omdat uh, uh, de wintercompetities uh, van de sporten lopen ten einde en uh, zijn de meeste, of tenminste zijn er een aantal die al klaar zijn. En uh, men wil graag aandacht besteden aan de kampioenen. En wil dus weer een pagina der kampioenen maken. Dus uh, men kan uh, dat uh, sturen, foto's en de gegevens... naar kampioenen.zandvoortsecorant.nl. En dan uh, kom je dus ook uh, in de kranten staan op de kampioenenpagina. Het zijn er een heleboel, want uh, er zitten nog wat toppers hier in het uh, dorp. Ja, want er, er was straks een Ron las een bericht over... het sportbeoefening in Zandvoort niet zo hoog is. Nou, degene die het beoefenen zijn vaak de beste... Echt waar? Ja. Nee, maar Imke van der Aar. Ik bedoel, het is toch niet voor niets dat zo'n meisje naar Frankrijk ieder weekend wordt overgevlogen. Ja, waanzinnig, hè? Geweldig, joh. Ja, dat is wel een heel bijzonder uh, bericht. Uh. Ja, en straks gaan de spelers van Zandvoort ook, uh, van SV Zandvoort ook. Die worden alle kanten erop gezonden. Bet, <lacht> of niet? Nou, laat, <lacht> <lacht> laten we eerst die, uh, die, ons manifesteren in de derde klas. En dan zien we wel verder. <lacht> Just, wat zeg je nou, Jus? Kom op. Ik zei helemaal niks. Ja, nee. laten we ons eerst nog maar gewoon inderdaad zien te plaatsen voor, voor een promotie. Zien te plaatsen? Je wordt gewoon kampioen, man. Ja, dat is toch ook een plek? De plaats zit ook op promotie. <laughs> hey, uh, luister, uh, we zien het wel. Iedereen, heb jij de agenda? Ja, die heb ik. Maar je wou ook nog een, een speciaal muzieknummertje. Ja, dat, uh, dat doe ik zo meteen. Ja, want die tijd die we gaat hebben, snel, we hebben, Ja, de tijd gaat inderdaad heel... Nou, ik, deerst, eerst even dit berichten van de, de agenda... Nou, tot 17 september is de Art Boulevard. Dat is de periode waarin de portrettekenaars, schilders, sieradenmakers, levende beelden enzovoort zich op de boulevard mogen nestelen. Ik heb trouwens gezien dat er een vlag is gemaakt. Hè? Heb je dat gezien op de boulevard? Het stukje achter de Dirk van der Broek Daar is een Engelse vlag neergezet. Heel knap, in 3D. Met, uh, met uh, een beertje erop. Uh, en dat is echt heel erg mooi uh, gedaan. Goed, dan uh, is er bij Ayuna Mondays. Op Amazing Mondays, uh, op het strand, op het Zuidstrand, vanaf zes uur. Uh, daar kun je dan uh, op maandag heel bijzonder gaan eten. Dus uh, dat moet je even gaan informeren bij Ayuma als je dat wil. Het lijkt een beetje op bij Yuna. Ja. Dat is een heel gezond spul voor Dat is een gezond spul, ja, maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Uh, nou, dit weekend natuurlijk uh, de Jumbo Familie Race Dagen met Max Verstappen in de hoofdrol. En op. Uh, dat is dan morgen. Hè? Ja, morgen is er het uh, Summerfestival op het Badhuisplein vanaf acht uur. Dat is ook uh, muziek. Uh, en als het weer mee zit, dan kan dat best een groot feest uh, worden. Moet het niet gaan. Volgens mij ging het vorig jaar enorm ja. gieten. Hè? Met dat, uh, ik, ik heb daar wel gestaan, maar ik ben er op een bepaald moment toch maar weer van weggegaan. Ik dacht, nou, nu is het niet meer grappig. Maar als het droog is, dan wordt het een leuk feest. Dan is er op uh, 21 mei, dus zondag, is er een rommelmarkt in de Krocht. Dat begint om 10 uur en het duurt tot 4 uur. Um, ja, dat is... Uh, daar moet je je wel voor aanmelden als je daar een tafel wil hebben. En op zondagmiddag is er in de kerk, in de protestantse kerk, de Barbershop Showcore Whale City Sound. Dat is van de Classic Concerts. En dat begint om drie uur. De entree is vijf euro. En je kunt vanaf half drie kun je binnenkomen. Nou, over volgende week uh, hebben we het gehad. Uh, de hotsknotse uh, business. Er is ook nog een Ibiza on Tour op het Badhuisplein. Van smiddags twee tot s avonds acht. En dat is dan alles wat met Ibiza te maken heeft. Kleding. Uh, nou ja. De sfeer van Ibiza is op het Badhuisplein. En ook datzelfde weekend... voor de mensen die dan niet van voetballen houden... maar iets anders willen op het circuitpark... Zandvoort de Benelux Open Races. Dat is op zaterdag en zondag. Dan heb ik net uh, aan Charles gevraagd... of dat hij uh, een muziekje wil klaarzetten. Dat is namelijk van het Collectief Explosief. Daar werd ik op geattendeerd uh, door iemand. En die zei... dat is een ontzettende leuke band... die aan de weg timmert. Uh, het is een zeskoppige formatie... En zij hebben een, uh, ja, een mix van moderne jazz en vintage pop uit de jaren 50 en 60. Maar als je een beetje verder kijkt, dan voel je toch ook wel de rauwe soul, rock roll en de surf die invloeden hebben op deze muziek. Uh, het is een, uh, een band uh, met één zangeres, Maya Link. Zij zingt, Frank Hartog doet de gitaar, Tim Arnoutsen doet de contrabas Erik van der Heijden de trompet. Mees Siderius, de drums en Pieter van der Houten is de alt en bariton, sax en de sopraan. En het, nou, het swingt de pan uit. En ik zou heel graag een nummer van hun willen laten horen. Dat is namelijk hun nieuwe single en dat heet Come and Get It. Ik heb van het Songf Songfestival. Laat deze maar sturen. <laughs> nou, dat is heel mooi om te horen, inderdaad. Ja. Uh, nou ja, ik wil nog wel even zeggen... dat zij doen een festivaltour dit, dit jaar. En uh, dat is dus gelinkt aan dat nummer Come and Get It. Uh, op 25 mei zijn zij in Amsterdam bij Hemeltje Lief Festival. 26 mei La La Land op, in Harderwijk. En 28 mei de Rollende Keukens Pacific, ook in Amsterdam. Nou, dat gaat zomaar door... Uh, wat wel een hele leuke is, dat zij gaan naar het uh, Urban Culture Days in Amsterdam. Dat is op 10 juni. En wat ik ook nog even wil zeggen, dat is voor Henny heel herkenbaar. Op 25 juni de Lombokkade Concert in Utrecht. Ja, maar die 10 juni, daar moet niemand naartoe. Nee, nee maar voor de, de mensen die de hier kunnen. niet wonen, maar ergens ja. anders wonen. En als, iets, als ze iets willen weten over deze band, uh, Collectief Explosief, dan kunnen ze gewoon www.collectief.com. Explosief.nl kijken. En dan vinden ze alles wat ze nodig hebben. Goeie muziek alles, hoor, hartstikke ja, leuk. Echt super muziek. Zet, de onder 23 Cup. Ja, doen uh, jullie mee of niet? Ja, ik heb me twee weken geleden hebben we ons als vereniging ingeschreven. Inmiddels uh, antwoord teruggekregen dat, uh, dat we van de partij zijn. Dank ja. ja, een hele leuke competitie hè. Ja, ja. ja. en de talenten die je erin tegenkomt, die staan helaas vaak niet in de eerste elftal. Dat begrijp ik niet hoor. Nou ja het, ja, het is ook een beetje de opbouw van je selectie natuurlijk. En uh, ja, wij hebben een uh, vrij grote, uh, jonge groep. En uh, die uh, hoop ik uh, op die manier wat access te kunnen bieden. Alle informatie, uh, voetbalinhaalen.nl op de website. Of uh, maakt verder niet uit, hè? er is zoveel over te vinden. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook leuk. Extra ja. aandacht. Zeker weten. Ja. Ja. Jij mag niet meer meedoen, Just, of wel? Volgens mij bestaat er een regel over een dispensatiespelertje hier en daar. Dus, ja, maar jij mag niet meedoen? Nee, dan, dan mag ik niet meedoen. Als jij het zegt, dan mag ik niet meedoen. Je bent betrokken, hè? Oh, op die manier. Uh, nee, ik ben niet betrokken bij de 123. Maar je schrijft voor uh, voetbal in Haarland. Ik schrijf af en toe wel eens wat voor voetbal in uh, Als er Martijn en Ricardo ligt, te weinig. Uh, maar ik heb verder niks te maken met de 123 competitie Maar het is wel een andere competitie, hè? Het is schitterend. Ik ben er een grote voorstander van. Ja. Ja, de talenten van Haarlem en Omstreken lopen op die velden. En dat is natuurlijk toch belangrijk. We hebben wat talent. We hebben wat talent. Er is best veel talent uh, in deze regio, Ted. Ja. Ja, als je... Uh, ik weet niet hoe oud Leef van Isp is. Van, uh, van United. Maar die maakt ook een uh, mooie sprong naar uh, ja, Odin. Zeker een mooie ja. sprong, ja. ja en uh, ja, wat er allemaal bij HFC ja. en ook wel bij Edo uh, in de jeugd rondloopt. Ook hoop Zandvoortse jongens uh, die uh, bij HFC... En EDO in de jeugd spelen. Dus, uh, ja, genoeg talent. wat dat Er zijn ook Zandvoortse jongens die spelen verder in het land. Ja. Is heel opmerkelijk eigenlijk. Ja. Want als je alles bij elkaar zou stoppen, dan, uh, zoals je nu ja. niet bezig bent. Maar ja, dan moet je een begroting van twee, drie ton hebben. Ja. Dat zijn <laughs> geen bolle steken. Nee. Maar, nou, ook AFC uh, doet dat natuurlijk. En, uh, wel in mindere mate qua financiën. Maar het uh, ja, is natuurlijk een bolwerk. Hier in de regio. Ja, regionale opleidingsclub. Ja. Dat is natuurlijk ook, ja. trekt ook aan. Ja. ja, en zij hebben natuurlijk een stuk minder concurrentie dan de clubs in de Bollenstreek. Want uh, ja, als je daar twee keer struikelt, dan loop je al op het volgende complex. En uh, ja, uh, Koninklijke heeft uh, als dichtstbijzijnde concurrent misschien de AFC. En Edo probeert ook wat mee te pikken. Maar AFC heeft natuurlijk uh, eigenlijk het alleenrecht hier. Maar het is wel een beetje een probleem, weet je voor het voetbal. Dat het, de afstand wordt steeds groter. Ja. Ja. Uh, zag om die afstand weer kleiner te maken. Ja. Goeie opmerking. Ja. Ja. Ieder luisteraar is overigens niet gehoord. Hè. Nee, dat <laughs> maakt niet uit. Het gaat dus altijd ik, ik, ik weer om Ik zei, om geld, uh, ik zei uh, dan is het... Uh, nu de taak om, uh, om dat gat kleiner te maken. Op welke manier dan ook. Als je kijkt wat voor jongens... in de regio het het rondlopen... Kan je er inderdaad een heel mooi team van maken. En uh, er zijn ook heel veel jonge, jonge jongens. Echt jonge jongens. Die uh, net uit de A-junioren komen of nog, nog in de jeugd spelen. En als je daar, als je daar over vier, vijf jaar uh, een gooi naar kan doen om die jongens terug te halen. Dan uh, denk ik dat je een mooie stap door kan zetten. Ik zat gisteren naast de vader van uh, Roy en Nigel Christine. Uh, Nigel is geopereerd al hè, deze ja. week. En is dan zijn revalidatie begonnen. Ja. De fysiotherapeut heeft de eerste stroomstoten al door zijn ja. benen. Dat is toch echt ongelooflijk, hè? Ja, voor zo'n jongen natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, uh, ja, uh, net weer in de basis bij, uh, bij HWC op een schitterend podium, tweede divisie. En dan gebeurt het, op een training, uh, scheur je uh, allerlei zaken in je knie af. Uh, die is gewoon zes tot negen maanden uit de relatie. ...keihard werk om terug te komen. En dan is het altijd nog maar de vraag... ...of je het oude niveau weer kan bereiken. Nou, hij wel hoor. Ik hoop het Ik ja. hoop het, uh, voor hem, zeker. Dan gaat hij met zijn broertje Roy... Uh, ja. Ja. In, ...in één helft al spelen. Ja. Namelijk hc 1 in de tweede ja. divisie. Toch prachtig. Nou, de ja. winterstop moet kunnen. Ja. Hij moet niet te vroeg beginnen, hè, want dat is levensgevaarlijk. Ja, nou ja, de, de medische begeleiding bij de HFC... De, die, is, uh, ...die is wel in de hand. Dus uh, die gaan het wel goed begeleiden. En ik kan je één ding vertellen... De beste hersteltrainer van Nederland loopt bij HFC. Nou, kijk. Herbert Pijs. Pijs, ja. Die ja. ja, had je een uitzending, hè? Ja. Oh, dat is geweldig. Ja. Die man is fantastisch. Ja. Als mensen dat willen zien, dan kunnen ze dat ook terugkijken hè, op uh, YouTube. Oh? Die uitzending, toch? Ja, ja. Ja, dat is waar natuurlijk, ja. Ja. Nou ja, goed. Je hebt het over de hersteltrainer en dat het een goede man is. En misschien zijn mensen geïnteresseerd om dat uh, terug te ja, kijken. Altijd doen, jongens. Ja. Eventjes naar YouTube. Op het YouTube-kanaal. Maar ik, zoals ik net al zei, het gaat eigenlijk altijd om geld, hè? Tenminste. tenminste ja, hoe hoger het niveau, uh, hoe meer middelen er beschikbaar uh, moeten zijn. Uh, om, uh, om het uh, allemaal rond te krijgen. Ja, dat klopt. Maar Ja, ik bedoel, uh, HFC uh, die, uh, heeft ook uitwedstrijden in Groningen en in Limburg. Ja, dat moet ook betaald worden. Ja. Het is niet alleen de spelers, maar het is de hele entourage door mij. Ja. Maar ja, als vereniging krijg je er ook een hoop voor terug. Absoluut. Ik lees trouwens wel dat uh, in Zandvoort uh, de criminaliteit is uh, afgenomen. Oh, goh, nou, dat dat is, is toch wel prettig. Toch geen wonder, in, want uh, als, als het voetbalteam goed gaat... dan gaat de criminaliteit naar beneden. Ja, <laughs> precies. want dat, dat houdt ze van de straat. Overigens uh, heeft er een uh, meneer in uh, uh, Honduras geprobeerd... om zich als vrouw uh, uh, te ontsnappen uit de gevangenis. Hij had uh, zeg, zijn plan enorm goed voorbereid. Hij had een blonde pruik benacht, bemachtigd. En had nep borsten gemaakt bij zichzelf. En had op een paar hoge hakken aan. Smeerde make-up op zijn gezicht. En had zijn nagels knalroos gelakt. En zijn ogen had hij verstopt onder een zonnebril. En zo probeerde hij met de ID van een vrouwelijke bezoeker... Uh, weer naar buiten te komen. Maar uh, helaas... Vroeg de bewaker of dat hij zijn bril wilde afdoen. En viel toen door de mand. En helaas is het mislukt. Nou ja. Was het echt de bril die hij af moest nemen? Of had dat iets met die nepborsten te maken? Ik weet niet waar die, uh, waar die bewaker naar gekeken heeft. Naar zijn borst of naar zijn ogen. Hij wilde natuurlijk zo'n ogen zien. En dacht van, oh wat een mooie vrouw. En, uh, maar toen viel hij dus door de mand. Maar goed. <lacht> dit terzijde. Nog even een muziekje. En dan gaan we en dan gaan nog gaan we Oh, zo uh... gaat het je te ver dit onderwerp. <lacht> De collective Explosive, die ook een nummer hadden met Come and Get It. Dacht ik van nou, ik zoek ook uit de 60-jarige jaren er ook eentje op. Uh, Uranie, dat ja. was hem. Maar ze was wel een lekker muziekje, hè? die van het uh, Collective Ja, ja collect zeker. Ja. Ik, ja. ik ga volgende week uh, nog even kijken of dat ik daar nog een ander nummer van kan vinden. Want ik vind deze mensen, die verdienen het echt. Het, wel, het grappige is dat uh, tijdens de muziek wordt dan ook gesproken hier over allerlei andere onderwerpen. Een van de onderwerpen was. Uh, de restaurants, ik krijg dan honger hè, na drie ja. uur wagen uh, ja, ja, ja, ja. sport. Nou ja, goed. Uh, Ted, wat is jouw favoriete restaurant? Nee, ik heb er wel meerdere, maar waar ik heel ja, is graag zit. Doe ze uh, maar meerdere, dat is beter <laughs> ook. Is, uh, uh. Ik, ik, ik eet graag bij Plazant op het strand. Dat vond ik interessant toen je dat zei uh, onder de plaat. Want die strandtenten die halen steeds een hoger niveau. Hè? Ja. ja, ze moeten wel, want anders ga je, je kopje onder, denk ik. Uh. ja. ja. ja. Dat valt ja. ook niet mee. Twintig uh, jaar geleden was een, uh, een tosti en een, uh, een ja. broodje bal. Maar tegenwoordig kan je voor ja. alles, alle lekkere dingen kan je op het strand terecht. Ja. Nou, en ook voor een fatsoenlijke prijs. Want er zijn toch echt een aantal uh, strandtenten. En ja, ze zijn eigenlijk allemaal wel goed. Alleen de ene die heeft zich wat meer gespecialiseerd in het eten. En de andere die vindt het, nou ja, het overdag verhaal wat uh, belangrijker. Maar, uh, maar het hoort bij een, bij een goede kustplaats. Ja. Goed eten. Justin, jij? Favoriet? Nee, ik vind eigenlijk op elke kaart vind ik wel wat lekkers. Broodjebal bedoel je? oh lekker ongezond voetbal eten. Honderd <laughs> procent. Bitterballetje erbij nog daarna. Ga ja. maar nou toch eens veranderen, jongen. Ah, iedereen jouw ja, favoriete. Ja, ja, nou ja, goed. Ik ga voor de sushi, hè, voor de SISO. Want uh, dat is mijn favoriete plek. Omdat ik, uh, dat zei ik net ook al... me dan uh, toch uh, gezond voel. En niet het idee heb dat ik... Uh, Gezondigd heb. Dus dat is mijn idee. Maar ik mag ook heel graag uh, op het strand. En ik moet zeggen dat uh, naast Blazant uh, zit uh, Meijer. En uh, die zijn ook absoluut vooruit gegaan in hun, uh, in hun keuken. En in hun kaart. Zeker. Absoluut een compliment. hebben lekker eten hoor. Trump. Ja, tien ook. Ja, ja klopt. Maar twaalf heeft ook lekker eten, weet je? Ja, dat het maakt is het. Niet het uit. Is, ja. Ik denk dat je als, je, als je wil, dan kun je gewoon. De hele zomer gewoon van tent naar tent gaan... en dan denk ik dat je niet teleurgesteld wordt. Want bijna alle tenten hebben gewoon goed eten. En het ene is misschien wat, wat prijziger dan het andere. En daar zul je dan ook naar kijken natuurlijk. Maar je kunt het zien, want de kaarten hangen vooraan op de boulevard... Dus, uh... Niks aan de hand. Ik denk dat wij moeten gaan afsluiten, Charles. Want anders dan Ja, want we hebben nog drie minuten, geloof ik. Nee, minder. Minder, minder nou ja, Oké, okay. nou Ik uh, ga bedanken de techniek, uh, Charles Duif. Dank je wel uh, voor de techniek en de plaatjes. Uh, ook al was het niet iedereen het eens met de keuze die je uh, had van muziek. <laughs> maar dat is ook niet zo erg. Dan moeten er maar plaatjes ingebracht worden... door degene die dat niet mooi vinden. Uh, de koffie en de redactie deze week was van Jos de Jong. Ik weet niet waar die is. Hij zit aan de andere kant daar. De presentatie deze week. Henny Rukert, Ron Perenbom-Volle die al naar huis is. Want die voelde zich niet zo heel erg lekker. Dankjewel gasten. Justin en Ted. Dankjewel. Ted. we gaan het waarmaken. We gaan ervoor. 100%. Dankjewel. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En ja, een uh, beetje betere temperatuur. graag. de volgende week. koud uh, weer. hier. Ja, precies. Volgende week weer een aflevering van Watertoren Sport. Vanaf 10 uur op de vrijdagochtend. Wij danken u voor het luisteren. Een heel goed weekend. Met Max natuurlijk. En Irene ja. Diager, bedankt voor het laatste huren. Dank je wel. Graag gedaan, uh, Henny.